Het weer vrij helder met plaatselijke mistbank. Het koelt vannacht af tot een graad of acht. Morgen begint grijs, smiddags wat zon. Het blijft droog en het wordt rond de 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog 34 kilometer in totaal. En de belangrijkste files staan op de A16. Breda richting Rotterdam bij knopend plein Door een ongeluk, drie kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Er is maar één rijstrook beschikbaar de A22 Beverwijk richting Velsen, daar is een ongeluk gebeurd. Voor de Velze-tunnel staat 2 kilometer file. En de weg is nu dicht, dus omrijden is ook daar het devies. Op de A58 Breda richting Tilburg loopt het nog steeds vast... tussen Knopend Galder en Ulverhout, 4 kilometer. Als laatste de A76 Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en Akencentrum staat 8 kilometer file door werkzaamheden. Verkeer voor de richting Keulen kan het beste omrijden via Venlo of Roermond...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 Winnaar Libris Geschiedenisprijs 2011. Master the Cloud met HP en Centric. Ga naar centric.eu slash cloud. Dit is Radio 1. VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Welkom. En vanavond heb ik de gast Tekla Rondhuis. Welkom ook, Tekla Rondhuis. Jij bent filosoof en je hebt een uh, heel mooi boek geschreven. Een bijzonder boek. De Mongool, de moeder en de filosoof. En dat boek, dat vertelt de geschiedenis van Ramon. Dat is je inmiddels 37-jarige zoon met het syndroom, syndroom van Down. Ik ga je om te beginnen meteen iets voorleggen achteruit het boek. Want wat heb je gedaan? Je hebt een aantal uh, kwesties die met dat syndroom van Down te maken hebben. achter het boek opgenomen. Bijvoorbeeld dit verhaaltje. En dat is uit 2010. Dominique. Dat is een uh, berichtje uit het parool. Februari 2010. In Amsterdam heeft een 83-jarige vrouw haar 47-jarige dochter van het leven beroofd. De dochter had het syndroom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 Dat gebeurde vorig jaar. Gisteren was het weer in het nieuws, want uh, die moeder die, uh, is vervolgd. En gisteren was de uitspraak. En de uitspraak luidde: dat ze is natuurlijk veroordeeld, maar ze heeft geen celstraf gekregen. Kun jij je uh, voorstellen in leven in, in wat ze gedaan heeft? Ja. <lacht> ja. Licht toe. Het, ja. Um, het mag niet. Het is echt heel fout om je, om wie dan ook om het leven te brengen. Um, maar als je een kind op de wereld schopt... dan heb je maar één doel voor ogen. Dat moet gelukkig zijn. En liefst gelukkig zelfstandig aan de samenleving afgeleverd worden. Dat gaat niet lukken met iemand met syndroom van Down. Althans, de meeste niet. Er bestaan uitzonderingen blijkbaar. Um, en um, je leert zo'n kind helemaal kennen zoals ik mijn zoon helemaal heb leren kennen... en dat uh, 37 jaar uh, dag in dag uit, zeven dagen in de week. En je denkt dat je de enige bent die hem echt kent en die hem begrijpt. Als jij er niet meer bent, deze vrouw is 84 jaar... die ziet het einde misschien naderen of... ik weet niet, er is een reden waarom zij denkt dat Dominique, haar dochter... Uh, dat zij die niet meer kan verzorgen en opgenomen moet worden in het huis. Dan is er één vraag die uh, prangend is. En dat is van hoe krijg ik Dominique gelukkig afgeleverd? En ik weet niet, ik ken Dominique niet. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat, dat dat lastig is. En dat ze maar één uitweg ziet. Ja, pijnloze dood injagen, zeg maar. En dan, ik geloof dat ze zelf ook nog geprobeerd heeft zichzelf van het leven te beroven... Dan, dan, dan is er een mooi, mooi einde. Want niemand wil lijden aan het eind van, het, van zijn leven. En dat wil je voor je kind, die jij helemaal bestuurt... want zo is het wel, ook niet. Ik kom hier straks op terug. Want je zei iets waar, waar ik dan iets over wil, wil vragen... maar niet nadat we naar het begin van het boek zijn gegaan. En dat is titel De Mogol, De Moeder en De Filosoof. En waarom daar staat... De Mongool en niet het syndroom van, van Down. Dat, dat zal dadelijk ook uh, onherroepelijk duidelijk worden. Er staat een uh, mooie foto in het boek. Dat ben jij. Dan ben je 22. Net 23 misschien. Je knikt, dus net 23. En dan uh, heb je in je armen je net geboren zoon. Je was al heel jong, moeder dus. Ja. En je studeerde nog. Ja. Wat studeerde je? Ik studeerde biologie. Drie jaar op dat moment. Bijna kandidaat. Waar ja. woonde je? In Houten onder de rook, rook van Utrecht. Maar dat was dus nog een, een, een gat. Een kerkdorp met een dokter en een, een school. En een bloemmisterij en een bakker. En dat was het wel zo ongeveer. En was je getrouwd? Uh, ik was Lijkt net verhoor, getrouwd. He? Ja, ja. ja ik, ik was op het nippertje getrouwd. Maar was Ramon gepland? Uh, nee, die was niet gepland. Ik was zwanger voordat ik trouwde. En dat was de reden waarom we trouwden. En hoe, hoe was dat? Ik bedoel, hij komt ter wereld en het is al vrij ja. snel duidelijk. Uh, dat nou, was niet, niet heel vrij snel. Niet, de... niet, niet direct, hè, inderdaad. Nee, dat, dat is, die, die technieken zijn tegenwoordig natuurlijk heel erg verbeterd. Uh, er moest eerst een chromosomenonderzoek plaatsvinden. Dat duurt zes weken voor de uitslag. In die tijd. En uh, toen kwam die uitslag, ja, dan, uh, dan stort er een wereld in. want... Iedereen die in verwachting is, die een kindje op de wereld zet... Die, uh, ja, die heeft hoop en die ziet een toekomst vol schitteringen. En dat spiegeltje dat verbrijzelt helemaal op de grond. En nou is het ook zo dat uh, iedere moeder die een kindje krijgt... Uh, die heeft diezelfde hoop. En, maar langzamerhand moet je, leer je zien dat dat, dat kindje niet uh, het Olympische team haalt... en niet die geleerde wordt die je in je uh, je, dat je had gehoopt. Uh, maar dat gaat dan langzaam. Maar voor mij was het wel in één keer kapot. En we hadden ook samen een andere toekomst bedacht... in het buitenland ook nog. Nou, dat wat, was er had, sprake wat, van. wat had je gewild in het buitenland? Uh, nou, ik, Mijn man is geoloog. En uh, zijn uh, meest uh, voor de hand liggende toekomstperspectief... was werken voor Shell of een andere oliemaatschappij... in Indonesië, Peru of, of zo'n soort uh, land. Nou... Dat, dat, dat kon gewoon helemaal niet meer. Want in dat soort landen worden mogoltjes, ik zeg het maar even... omdat ik dat woord altijd zo heel lief gebruik... Uh, uh, ja, worden als dorpsgekken beschouwd. Er zijn de verhalen dat ze aan, uh, aan de ketting liggen en, en dat soort dingen. Dus dat, daar was geen sprake van. Ja, dus dat moet gewoon even... Herinner je je nog, dat toen je, toen je, toen je te horen kreeg van... oké, okay, je kind heeft het uh, syndroom van, van Down... Herinner je je nog wat je, uh, uh, wat, wat je toen dacht? Wat je eerste reactie was? Mm. Uh, ik, ik heb de neiging om heel sterk te focussen op cognitieve vermogens. Dat, dat maakt mij, ja, denken maakt mij zelf gelukkig. Je bedoelt daarmee te zeggen dat je, dat je, dat je het, het gevoel dat je toen, toen had of weggezet hebt, of het niet meer weet? Uh, ja, ik, ik denk dat ik het, het gevoel niet meer weet. Maar dat ik, dat ik zeker heb gedacht van... oh, dit is vreselijk, hij, kan niet, hij zal niet kunnen denken zoals ik denk. Zoiets heb je gedacht. Zoals maar was je, wanhopig? Gedacht. was je wanhopig? Uh, nee, ik was niet wanhopig... Uh, ik ben, ik ben überhaupt niet gauw wanhopig, um, Zeker niet in, in stressvolle uh, situaties. Daar kan ik wel achteraf heel erg spastisch over doen... en zenuwachtig over worden. Maar op moment dat iets gebeurt... en uh, het huis stort in, bij Ik ben ik de eerste... die weet wat er moet gebeuren. En, uh... Je bent gewoon een heel rationeel iemand. Ja, ik dus. <laughs> denk het wel. Maar oké, okay, dan ben je. Rationeel of niet. 22 jaar oud, je studeert uh, biologie. Je hebt uh, allerlei uh, dromen over wat je gaat doen... Je hebt je eerste kind, dat is een mongooltje. En uh, je weet van, nou, er gaan een heleboel dingen nu niet meer door. Herinner je je nog hoe je ja. omgeving op jou reageerde? Ja. Hoe? Ja, um, twee omgevingen, de, de, de niet zo belangrijke omgeving... en de omgeving van familie en vrienden met wie je wel iets hebt. Uh, de, die eerste omgeving, daar hielden we het voor geheim... Ja, ja, ik had Van dus om welke omgeving? Nou, de buren, de, de, de oppervlakkige mensen die je in de winkel spreekt. Of, uh, maar hoe hou je dat dan geheim? Nou, die kijken in de wagen en die zeggen van... Oh, babytje. En dan zeg je, ja, leuk, gaat goed? Ja, het gaat goed. Ja, ja. zo. Maar, en, en, en, en zag je wel eens mensen kijken die dachten van... Ja, maar wacht nou. Ja, ja. En wat dacht je dan? Ja, misschien zien ze het, dacht ik. Maar dan heb ik niet de neiging gehad om daarop in te gaan. Maar waarom hield je het geheim? Omdat ik het zelf nog helemaal niet geaccepteerd had. En daar nog niet mee om kon gaan. We hebben het echt over de eerste maanden. Dan, ja. ja dat, dat, achteraf... Achteraf kan ik zeggen dat de acceptatie wel een paar jaar geduurd heeft. Maar Wat betekent dat niet mee om kunnen gaan, bijvoorbeeld? Er niet uh, vrij uit uh, kunnen zeggen van... Ja, uh, hallo, uh, dit kindje is een m'n Of... Uh, uh, en... De... de, de, de toch de clichés willen vermijden die daarmee die daar samenhangen. Want dat is een ander probleem dat zich voordoet... Uh, gedurende zijn hele, vooral zijn kind, kindertijd... Uh, dat je voortdurend geconfronteerd wordt met mensen die zeggen van... oh, maar hij kan toch al wel wat? Ja, hij kan, hij kan nou juist zo weinig in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten neem niet weg dat hij wel lief is. Maar als ik zo'n duur moment dat ik zeg, hij is wel lief... dan denk ik, ja, maar wat betekent lief zijn nou eigenlijk? Dat, dit, al die, die, die begrippen, die, die komen op een heel wankelen... Uh, die gaan wankelen. Uh, en dan moet je dan... Ja. Kijk, ik, ik heb ook een gevoel. en ik, ik word wel rationaliteit... Het sterke rationalisme wordt me wel eens verweten. Maar um, het gevoelsleven, dat is iets... Uh, als je dat wil verwoorden, dan kom je misschien in poëzie uit of, of in zoiets. Maar op moment dat je het echt wil uh, beargumenteren en uh, woorden me, met een uh, adequate betekenis erop wil plakken, dan, dan loop ik spaak. Ik denk, niet dat, ik denk dat niet alleen jij dan spaak loopt, ik denk dat veel mensen dan ja. spaak lopen. En je loopt dan natuurlijk ook overal spaak, zoals je dat zo mooi net zegt... op het moment dat mensen zeggen... ja, maar hij kan toch wel dit en hij kan toch wel dat... en dat je onder ogen moet zien dat dat allemaal niet zo is. Ja. Maar daar wil, ik, daar wil ik over dat wel en, en, en wat, wat hij wel kan, niet kan. En over, want dat is je boek ook, hè, een poging om, om te onderzoeken... wie is hij nou ja. en wat begrijp ik nou van ja. hem? En, en daarom is het ook, denk ik, zo'n zo zo zo zo zo bijzonder boek. Maar dat schuiven we even vooruit. Want je zei net, oké, okay, hij is geboren, je had twee omgevingen. De belangrijke omgeving hè, van je gezin of, en je de, vrienden... en de niet zo belangrijke omgeving ja. van de omgeving... waarvoor je het verborgen hield of verborgen. Ja. Je had het er niet over. En met, die, met, met vrienden en familie? Ja. Hoe ging dat dan? Um, toen we na zes weken de uitslag kregen hebben we mijn man vrijgenomen een rondje gemaakt. We zijn naar familie en vrienden gegaan en het allemaal gezegd. Nou, die schrikken zich allemaal te platten, Want uh, ja, we, we leven we leefdun we leven en leven eigenlijk nog steeds... in, in, in een omgeving met, met weldenkende mensen, allemaal gestudeerd en zo. Uh, en die zijn gewend om de waarde van het leven... een beetje op te hangen aan cognitieve vermogens. En zo'n mededeling... Uh, is niet alleen ontluisterend, maar dan sta je aan de grond geslagen. Trouwens, het is dezelfde soort mededeling die iemand moet doen als hij bijvoorbeeld ten dode is opgeschreven en dat zijn omgeving gaat zeggen. Dan heeft hij zelf, heeft hij zelf uh, kracht nodig om, het, om de kracht bij anderen op te wekken. Uh, hoe dat, is mooi, dat is mooi gezegd. Dat is mooi gezegd. Je komt zeg maar, in een omgeving, zoals je dat ook zegt met mensen, nou, oké, die hebben allemaal gestudeerd, die, die willen allemaal vooruit in het leven en je komt daar met, met, met de mededeling. Luister, ons kind heeft het, uh, het syndroom van Down. En dat betekent bijvoorbeeld dat het geen nieuwe Einstein zal, nee. uh, zal worden. En dan moet je, terwijl, je, terwijl het al mo moeilijk genoeg is... ja, niet dat hij de nieuwe Einstein niet wordt, maar je begrijpt wel wat ik bedoel... dan moet je ook die mensen nog eens troosten met, ja, met, klopt. met, met, met, met ja. jou. Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, toch met woorden. En dat, dan loop je dus ook weer vast. Ja, uh, en op den duur ga je beseffen dat dat woorden het niet doen. Uh, dat uh, het gaat om daden en om uh, laten zien, om beelden. Om, uh, dat heb ik eigenlijk ook met het boek willen doen. Show, don't tell. La, uh, eigenlijk was het boek twee keer zo, zo dik. Uh, maar er moesten echt uh, iets van 30.000 woorden uit. En al die beschouwingen, die filosofische beschouwingen... Maar allemaal eruit. Allemaal eruit. En laat maar zien wat er gebeurt. En ja, Laat maar zien dus, wie hij is, Laat hoe hij zien, denkt. Ja. En, en proberen dan de rode draad uh, te vinden. Uh, want eigenlijk pas met het schrijven van het boek kreeg ik in de gaten... dat de eigenschappen die hij als vierjarige aan de dag legt... er nog steeds in zitten. En dat is blijkbaar een rode draad. Hij heeft karaktertrekken. Hij kan het niet zeggen. Maar die, die, die er heel diep ingeworteld zitten... en die hij nog steeds heeft en kan laten zien. Geef het een voorbeeld. Uh, zijn oriëntatie op ruimte en tijd. En uh, hij wil alles... En ik, maar wat dat betekent het, dat? Wat betekent, dat geeft daar een voorbeeld van, van die oriëntatie. Alles gaat in agenda en in, uh, in zijn geval Atlas en Wereldbol. Hij wil alles. Uh, hij, hij, hij wil niet... Uh, nou, Een mooi voorbeeld uit het boek is die Eiffeltoren die, die hij uh, die, die ziet. Die wil hij helemaal niet in het echt zien. Hij wil hem op de kaart zien en uh, de plaatjes ervan... En, uh, de afmetingen. Een ander voorbeeld is onlangs vorige week. Ik vind ik wel weer heel, heel bijzonder. Maar snap je? dat Daar kun je niet bij natuurlijk wat nee. dat is. Nee. Dus hij wil het zien. Nou, en... niet in het echt. Nee, niet in het echt, maar gewoon nee. een dingen. Ja, in de, in, in de ruimte van zijn, van zijn denkbeeld. En die, de ruimte van zijn denkbeeld, dat is atlas en, en uh, globen en, en de agenda. Maar hij wil ook... Toen bleek dat het kastje bij ons, uh, waar de fotoboeken in zit, zitten, uh, te klein was. Er geen fotoboek meer bij kwam. Dan moet hij dat kastje uitbreiden. Kan hij niet zeggen, hoe doet hij dat? Hij pakt een centimeter en gaat het helemaal opmeten. En uh, uh, ik denk, wat ben je aan het doen? Ja, er past geen fotoboek meer bij. En meten is weten of weten is meten. Ja. Dus dat, dan gaat hij dat weer in, in, in ruimte en dan gaat, pakt hij papiertje... en dan gaat hij de cijfertjes van die centimeter op papiertje schrijven. Zo van Als ik dat dan afgeef aan mij... dan weet je dus dat dat kastje uitgebreid moet worden. Dat is, dat is typerend voor hem. Ja. Noem nog eens iets wat hij op z'n vierde al had... en wat dan nu nog steeds bestaat. Um, teruggetrokken zijn. Uh, hij, dat heeft misschien ook met zijn handicap te maken... dat hij niet kan praten, maar hij wil niet... Uh, hij houdt er niet van om met een groot gezelschap te babbelen en weet ik wel. Hij gaat liever naar zijn kamer en hij gaat zijn eigen dingen doen: uh, schrijven, tekenen. Uh, hij, hij, houdt, hij is niet heel sociaal, zoals dat dan heet. Nog iets, en dan maak ik even een sprong naar iets later. Maar eerst nog even, want er staan ook hele mooie foto's in het, uh, in het, in het boek. Hier bijvoorbeeld. Hij leest dagelijks, en oh, we ja. zien hem ook zitten... we zien hem echt op een, ja. op een bankje zitten, op een, op een boot... en hij leest de krant van links boven naar rechts onder. Dat doet hij ook op vakantie. Hij zit ook echt gewoon hier, alsof hij gewoon de krant leest. Maar hij, hij kan niet lezen. We hebben een ochtendblad en een avondblad en... Iedere dag, s morgens en s avonds besteedt hij een half uur om bladzijde na bladzijde alles door te kijken. En hij scant echt van, van linksboven naar rechtsonder, zoals dat hij staat. En hij komt dan ook, niet alleen in de vetgedrukte teksten, maar ook in de kleinere uh, stukken op woorden waarvan hij het beeld, het woordbeeld kent. Hij kent het woord circus, het woord kinderen, de namen van zijn familie uh, en hij vindt ze. En maar. als hij vindt dat het weer tijd is om naar het circus te gaan... dan slaat hij een willekeurig dag een krant open... en ergens vindt hij wel het woord circus en dan zegt hij... dat zou, zou daar, doen. Daar, En, en hoe, hoe praat hij? Uh, met klinkers. En de medeklinkers uh, die komen er niet goed uit. Uh, dus het is heel moeilijk om hem te verstaan. Uh, hoe doen we dat dan wel? Ja, we kennen hem. Dus wij kennen de context van Barindi iets zegt. En hij kan ook uh, beelden... Uh, oproepen door bijvoorbeeld het foto. Die, die, die kast met fotoboek is verschrikkelijk belangrijk. Hij kan er iets, een foto uithalen om te laten zien wat hij bedoelt. Hij kan uh, dus, dus een krantenartikel aanhalen. Hij kan een gebaar, hij sommige gebaren. Kent die wij, onze hele familie doet zo. Ja, Ik weet niet hoe je dat voor de radio doet. Nou, dus een, een, een, een, een wuifgebaar, Daar, maar dan naar achteren. Over de schouder. En dat probeer dit allemaal, probeer het allemaal vroeger, thuis op, maar niet lang. Lang geleden betekent ja. dat. Dat betekent lang geleden. Ja. Dat is al mooi. Dus een soort. Dat vroeger? Is wel vroeger, dus het gebaar zo naar achteren, alsof je je haar naar achteren gooit ja. met je hand. <laughs> ja. Dat betekent vroeger. En heeft ja. hij meer van dat soort gebaar? Uh, ja, hij is sinds kort oom geworden en dan, dat kan hij ook aanduiden door een rondje om zijn mond uh, te trekken met zijn wijsvinger. Uh, wat, want? Wat betekent dat? Dan het? is die oom. oom, hij, we, oh, oh, oom hij is de oom. De oom. En dat is heel belangrijk, want die kleine kindjes... die zijn, uh, ja, die zijn uh, een plaatsvervangende... Uh, hij ziet zichzelf weer herleven als kind. En het is een soort... zijn alter ego. Uh -huh. Maar het, is dus, het, het, het kan ook niet anders. Dat ik, en daar, daar schrijf je ook wel over. Er zijn ook heel veel momenten waarop hij niet duidelijk kan maken ja. wat hij wil... En waarop jij het, hoe goed getraind je ook bent om het allemaal wel te maken, niet, Niets, weet. niet weet. Nee. Nee. Dat, dat beschrijf je ergens ook, dat is met. Is dat, even kijken, dat is als een. met zwemmen. Nee, dat is een moment dat is op. Als hij. Die, als die dan. dan, dan uh, even kijken, dan moet ik even wat goed proberen te herinneren. Dat is een begeleider van hem die geen zin heeft om iets extra's met, oh, met ja, ja, te ja. doen. Oh ja, ja, ja. Weet je waar ik het over heb? Ja. Um, uh die begeleider die bleek achteraf... dat weet ik niet zeker, want dat heb ik nooit kunnen bewijzen... Uh, maar we hebben, kregen sterk de indruk... Uh, dat hij smoesjes verzon om niet met hem te zwemmen. Ja, dat is het, precies. En uh, de ene keer uh, ging de bus niet... en de andere keer was het iets anders... Um, maar ik heb dat gewoon niet kunnen achterhalen. En Ramon uh, zwijgt in alle talen, die kan het niet zeggen. Nou is dat nog een vrij mild voorbeeld. Maar een, een ernstiger voorbeeld is bijvoorbeeld... toen hij een keer niet om vier uur uh, thuis werd afgeleverd... met een busje van het dagverblijf. Uh, maar, en om vijf uur was hij nog niet. Dus dan ga je bellen, maar zo'n dagverblijf is al dicht... maar dan ga je naar de busomneming bellen. Uh, hij was er niet. En half zes weer een keer. En alle busjes stonden al in de remise... Uh, toen is iemand van het busbedrijf uh, naar de Remierze gegaan. En toen zat er Rommel nog netjes uh, in een van die busjes, uh, achterin in een gesloten busje. Toen heb ik wel uh, een soort, dat is wel een soort nachtmerrie ja. uh, scenario. Nou, er, ook, er zit ook een nachtmerrie in, vind ik, die, die, die, die hem dan ook betreft. Dat heeft met zijn bril te maken, dat is zijn glas is uit zijn bril gevallen... Ja, dat klopt. En, en, en, en dat heeft hij teruggedaan, maar dat, dat dan moet jij maar uitleggen hoe dat zit met, die, met het glas. Ja, toen was hij nog, nou wat zal hij geweest zijn, een jaar of zes of zo. Hij eh, draagt, droeg natuurlijk een bril. En eh, die bril die, eh, nou, dat was in, aanvankelijk niet zo'n groot succes, maar hij, het glas ging ook steeds uit het montuur. En dat glas was symmetrisch, dus wij drukten het zelf als vader en moeder, het snel terug enzovoort. Maar hij wilde die bril gewoon niet op hebben. En dat heeft heel lang geduurd. Uh, ik denk wel een half jaar. En toen was er, waren we bij een oogarts of een opticien. ik weet het niet. We zagen, ze, ja, met brilglas zit helemaal verkeerd in, in de bril. Ja, hij kon het niet zeggen. Dus, dus hij heeft ik. een half jaar inderdaad met die bril Precies, gelopen. De, en dat is ja. verkeerd. En hij kon het niet duidelijk nee, maken. Nee, maar niet alleen niet duidelijk maken. Hij had het waarschijnlijk zelf ook niet in de gaten. Hij wilde alleen die bril niet op. Ja, dat is toch... Het... Ja, nu, nu hoor ik dat hij last van maagzuur heeft. kan die ook niet zeggen, maar ik geef hem nu maar maagzuurremmers. Maar de achterkant van zijn kiezen zijn helemaal versleten door het zuur. Dus dat komt dan een tandarts achter. Ja, nou ja, dit dus zijn voortdurend dingen. is dat... En hoe... hoe, hoe hoe moet je hoe ga je daarmee hoe moet je daarmee mee, mee omgaan dat is natuurlijk heel lastig want het is voortdurend ja. communiceren met elkaar maar je moet voortdurend elkaar's taal ook weer zeg maar ja. proberen te snappen of uit te vinden of weer opnieuw te definiëren. Um, ik moet bekennen dat ik dat zelf ook niet weet. Maar er is, je, moet, je leert onderscheid maken tussen wat belangrijk is en niet belangrijk is. En uiteindelijk draait alles om... Hij moet gelukkig zijn. En dan op een manier die ik kan snappen... Dus uh, niet gelukkig zijn met een bord patat en mayonaise, zou ik maar zeggen. Want zo kun je een heleboel kinderen en uh, uh -huh. gehandicapten wegzetten. En uh, gelukkig. Maar... Uh, uh, toch proberen iets van een uitdaging waar hij aanvankelijk zijn hakken voor in het zand zet, hoor. Uh, hem aan te bieden. Want het blijkt, en dat is dus ook, uh, wordt dus ook in het boek duidelijk. dat, nou zeg maar, eerst maakt hij puzzeltjes van 25 stukjes, dan van 37 stukjes, dan van 100. En dan als hij inderdaad een puzzel van 200 stukjes maakt... dan zie je dat hij trots is. En dan denk ik, nou, ik ben toch heel erg blij... dat ik die puzzel van 200 stukjes heb aangeboden. En uh, nou, dat, dat denk ik dat dat iets van, van geluk uh, is, betekent. Maar dat is voor mij ook een gok, hoor. Uh, ik heb geprobeerd in het boek aanwijzingen ervoor te vinden. Maar het blijft een gok of het waar is wat ik, uh, uh, dat dat naar geluk leidt. Dit is overigens Brands met Boeken, Radio 1. En ik praat met Tekla Rondhuis over haar boek... De mogol, de moeder en de filosoof. En de filosoof, dat ben jij. Want je bent 22. Je krijgt je eerste kind, dat is Ramon. Die het syndroom van Down heeft. En je hebt daarna nog vier. Drie kinderen, drie. vier in totaal. Ja, je hebt er vier in totaal. Nog drie kinderen uh, gekregen. Dus je was al jong moeder. Je had er ook gelijk vier. Uh, en je bent ook... Hoe oud was je toen je filosofie ging doen? 30? Ja, 33. Drieëndertig? 33. Ja. Je hebt niet gedacht, ik ga mijn biologie afmaken. Dat was een praktische onmogelijkheid. Een studie biologie bestaat, althans in die tijd, tussen 8 en 12 vier colleges. Tussen half twee en half zes praktica. En dan kon je s'avonds zitten, ik had vier kinderen. En in die tijd was er nog geen mogelijkheid voor uh, kinderdagverblijven, uh, uh, naschoolse opvang. Daarvoor, dat kwam ik alleen in aanmerking als ik me liet scheiden. En alleenstaande moeder was. Dus het, waarom werd het filosofie? Uh, omdat ik mijn hele leven drie interessegebieden had: filosofie, biologie en psychologie. En uh, filosofie, een mogelijkheid. De, eigenlijk de, de studie was. die uh, te behappen was met die, met die kinderen erbij. Dan kon ik namelijk veel zelfstudie doen. Uh, en uh, de colleges waren beperkt. En in die tijd kon ik oppas regelen. Nou, Praktische omstandigheden. En psychologie was ik in de tijd eigenlijk al niet meer zo, uh, niet meer zo voor. Het uh -huh. werd gewoon filosofie. Wanneer heb je besloten dit boek te gaan maken? Uh, na mijn promotie. <laughs> uh, ik ben uiteindelijk... Ja, het is een beetje Piaget-Tiaanse, is dat het bijvoorbeeld naamwoord. Maar goed, uh, carrière geweest. Eerst biologie, toen filosofie, toen toch psychologie. Je bedoelt dat je heel veel heen en weer bent gaan... Uh, nee, het gaan... is niet heen en weer, het is in, ook in die volgorde. Hij ja. heeft Piaget ook in die volgorde gedaan. Um, na mijn uh, uh, doctoraal filosofie... Um, en ik filosofeerde al geruime tijd met kinderen... Uh, had ik er behoefte aan om een... Uh, om een onderzoek te doen naar de filosofische kwaliteit... in het denken van kinderen en jongeren, tieners. Piaget is trouwens een, een, een, een tamelijk bekende wetenschapper... die overigens ook over onderwijs en over opvoeden veel heeft ge, ge, gedacht. Wie? Pi Piaget. Oh, Piaget, ja, zeker. Ja, ja? Ik ja. verklaar hem even, ja, nee, laat okay. hem even vallen. Ja. Goed. Wat even over, dat, over, over die kwaliteiten van kinderen. Waarom wilde je dat onderzoeken? Omdat het me fascineerde. Ik had al twintig uh, jaar met kinderen gefilosofeerd. En ik had eigenlijk al na twee keer in de gaten. Nou, die, die heeft het van nature. En er waren er ook altijd een paar die het absoluut uh, niet hadden. Maar ik wilde uh, uh, iets. Ik wilde uh, feeling krijgen met, met wat het is. Wat is dat? Waarom hebben sommigen het wel en niet? En wat is dat dan? Waarom kunnen sommige kinderen verwonderd zijn, vragen stellen, ja. anderen ja. niet? Is dat het? Ja. ja, ja, ja. En heb je het antwoord gevonden? Um, uh, niet zo simpel als dat je de vraag stelt... Uh, maar ik heb wel gevonden dat het een kwaliteit in het denken is... die meetbaar is, ja, waar sommige filosofen heel erg huiverig voor zijn... maar dat heb ik wel kunnen aantonen... en die eigenlijk al bij de geboorte als een soort talent meegegeven is. Dat wil niet zeggen dat als je het niet ontwikkelt dat, je, dat het er dan ook uitkomt... maar dat is bij muzikaliteit ook het geval... Um, en je kunt het dus ontwikkelen. Dus als sommigen die het in mindere mate hebben... kunnen het zichzelf toch wel eigen maken. Uh, maar het, het is eigenlijk al bij de geboorte meegegeven. Ramon, stelt hij wel eens vragen? Nee, nooit. Dat is het grootste probleem. Hij kan niet bedenken hoe kan het anders kan. En hij kan geen vragen stellen. Nooit? Nooit. Je hebt hem nog nooit een nee. vraag horen stellen? Nee, hij kan wel eens vragend kijken van waar blijft de post nou of ja. zo. Maar, maar, maar dat... hoe zit de wereld in elkaar? Het gaat te ver hoor. Nee. Maar verwondering over dingen? Nou, als verwondering toont hij als de dingen niet gaan zoals ze horen te gaan. Ja, wat bijvoorbeeld? Als de postbode niet nou, op de tijd als, komt. Als de postbode niet op tijd <laughs> ja. komt. Nou, maar geef nog eens een voorbeeld daarvan. Uh, nou, in het ver... de tweede deel van het boek, uh, wat ik Odyssee noem... Uh, daar, dat is een, een reisbeschrijving van een aantal reizen die we met hem hebben gemaakt uh, nou, dan, hij, dan, dan heeft hij dus voortdurend problemen dan zijn, het is het dus niet verwondering Bij wij uh, mensen die op reis gaan, op vakantie gaan en willen we altijd nieuwe dingen zien, avonturen meemaken en vooral niet terugvallen in het ritme van het dagelijks bestaan krijgt hij problemen uh, met de dingen die het dan niet zo gaan. Als we niet kunnen uh, warm eten of zo in, uh, in een restaurant... of als uh, uh, ja, de, de bus niet komt of uh, ik weet niet wat... Dan, dan, dan, heeft, dan gaat zijn knie op slot zitten en er gebeuren allerlei gekke dingen. Uh, maar dan heeft hij het duidelijk niet naar zijn zin. Hij heeft het ook niet, nou, dat was misschien wel extreem... Uh, we zijn naar Suriname geweest. Echt het oerbouwt ingetrokken. In een... Uh, oh, dat is wel een mooi voorbeeld. In een wankelbootje. Een koreaal heet dat. Ja. Uh, en die... Uh... Uh, nou, dan, dat is de enige toegangsweg door het oerbouw. En links en rechts zie je zwarte vrouwen met blote borsten. En hij heeft dat hij discrimineert bij het leven. Hij heeft daar niks mee. Hij kan dat niet. Hij kan dat niet plaatsen. Maar hoe, hoe discrimineert hij dan? Hij wil er niks van weten. Hij heeft na afloop. een, uh, een, uh, een Ik heb hem gevraagd om alle keren als, die, als we een dagvakantie hadden afsloten, een tekening te maken. Ja. Heeft hij een tekening gemaakt? Uh, met allemaal rondjes, allemaal zwarte kopjes... met mond en ogen erin. En zegt, allemaal zwarte mensen en loopt weg. En ik wil er niet, ja, niet meer op doorgevraagd worden. Maar, nu denk ik... En, en nu ga ik even de advocaat van de duivel spelen. Graag. goed dat je dat zo zegt. Kijk, dan heb je die jongen die, die, die, die, die gelukkig is als hij thuis zit... met zijn boek voor zich. Met daarin de Eiffeltoren. Die wil niet naar de Eiffeltoren. Nee. En je neemt hem mee naar Suriname. Ja, nee. Maar hij is ook mee naar de... Nee, maar het ja, maar antwoord... Waarom... Ja, antwoord, maar waarom doe je dat? Ja, het antwoord is hetzelfde als met die puzzels. Uh, uh, ik, ik kan hem natuurlijk tevreden stellen met een, een, een, een dagritme. Uh, zoals altijd. En met uh, de pizza en, en, en de patat. Maar ik wil dat hij toch iets van die uitdaging ervaart. Om toch te proberen zijn geest iets flexibeler te maken. En om hem na afloop toch iets van trots te maken. Te kunnen laten zien. Want als hij terugkomt uh, van de Suriname-reis, op zijn dagverblijf, dan zit iedereen om hem heen en dan zeggen de begeleiders: jij bent naar Suriname geweest. En dan ja, hij is naar Suriname geweest en hij is trots en hij glundert en van, van oor tot oor. En dan dan denk ik dat dat soort geluk veel meer waard is... dan het geluk dat hij ervaart als hij zijn dagen heeft... zoals hij dat alle andere dagen ervaart. Maar heb je dan niet, als je dat toch in... Ik, ik blijf nog even doorgaan. Hoor, in Suriname zit en zijn knieën gaan op slot... en hij zit daar dood ongelukkig dat je denkt, ja, maar... Ja, tuurlijk. Ja, dan denk ik, oh, waar ben ik aan begonnen. Ja, <laughs> ja... Dat heb ik heel vaak gehad en heel vaak gedacht. En ik word daar ook langzaamhand wel voorzichtiger in. Want de laatste keer dat we hem zijn wandelen in de bergen... dan had mijn man nog zoiets. Ja, we gaan naar die top Toen denk ik, ja, nee, doe, doe nou maar even niet. Want ik heb geen zin in dat straks een hart het begeeft of zo. Dat, uh, ik word wel banger. Ja, maar het heeft met leeftijd te maken. Waarom heb je je boek zo provocatief de Mongool, de ja. moeder en de filosoof genoemd? Um, nou, in eerste plaats, ik heb niets tegen het woord Mongool. Ik noem de dingen graag bij, bij zijn naam. En ik heb het ook graag over mijn eigen Mongooltje thuis. Daar heb ik niks, geen problemen mee. Ik wil natuurlijk niet kwetsen. Maar de titel is A, een wake-up call... En B, moet je hem in zijn geheel lezen. Het gaat om de verhouding tussen enerzijds de Mongool en de filosoof... de twee verschillende uiteinden van het intellectuele spectrum. Ja, zeg die maar. heb jij in één huis. Ja. En, en, en ook om de verhouding tussen moeder en filosoof. De ene die kijkt alles op afstand en de ander... Ja, is toch wat hartstochtelijker. Ja, de moeder die ook de filosoof af en toe in de hoek moet jagen, natuurlijk. Omdat hij alles aan het uh, rationeel verklaarbaar wil maken. En, en, en de moeder die daar dan weer gewoon heel anders over, over denkt. Maar wat, wat bedoel je met een wake-up call? Um, nou, dat ik niet voor bloemen taal gebruik wil. En trouwens, het, het zou ook niet klinken, hoor. Iemand met syndroom van Down en de moeder en de mo. Uh, uh, nee, dat... Dat gaat niet. Nee, maar uh, iedereen weet wat ik bedoel. Ja. Alleen sommige mensen, ja, die, die denken dat daar een negatief waardeoordeel aan gekoppeld is. Dat heb ik absoluut niet bedoeld. En zo voel ik dat ook niet. Heb je dat ook nooit zelf gehad, hè? Want je begon aan het begin van het gesprek te vertellen dat, oké, okay, hij was geboren en... Uh... Uh, voor, de, voor de zeg maar uh, onbelangrijke uh, buitenstaanders. Daar hield je voor verborgen nog dat, het, uh, dat, dat je kind een, een Mongool was. Maar dat was toen waarschijnlijk ook niet een woord... dat je zelf al gelijk in de mond nam, of wel? Ja, dat weet ik niet meer. Ja, ik, ik heb, ik heb, wat uh, denk je? Ik denk het wel. Ik, ik, heb, ik heb nooit iets uh, een aversie gehad tegen woorden... die de dingen bij hun naam noemden. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik dat... Uh, en, maar ik denk ook dat we in een andere tijd leefden. Want, of dat weet ik zeker. Ik weet bijvoorbeeld dat de hele uh, terminologie... In de, in de wereld van de verstandelijke ha handicaps uh, er is veranderd. In het begin heten ze zwakzinnig. Dan krijg je een periode. Dan heten ze geestelijk gehandicapt. En dan heten ze verstandelijk gehandicapt. En dan heten ze mensen met een beperking. En nu heten ze mensen met mogelijkheden. Ja, dat laatste, dat gaat mij echt te ver... Ja? Ja. Ja, dat wat, ja, vind ik wel mooi dat je dat zegt. hoor. Want wat is er aan de hand met een samenleving... waarin iemand met heel veel beperkingen een mens met mogelijkheden wordt genoemd? Wat, wat is dat voor samenleving? Nou, en dat is een samenleving die heel veel ontkent. Van de werkelijkheid. die niet. onder ogen wil zien. Uh, uh, wat zich. dat er mensen zijn. en het gaat nu over verschillen en overeenkomsten. die. Uh, in vergelijking. met andere mensen veel minder kunnen. En dat mag je toch wel benoemen? Ja. Maar. waarom is dat zo, denk je? Dat is. Mijn dat angst. is ja? Ja, ik. ik uh, ja, ik vind het ook vreemd. Aan de ene kant uh, doen we uh, alsof we juist een open samenleving zijn... waarbij uh, alles benoemd kan worden en gezegd moet worden. En, uh, uh, we leven in een democratie. En zelfs de, de, de, de, de, aan de onderkant van de samenleving... moeten de mensen hun zegje kunnen doen in de hoogste regionen. Maar aan de andere kant uh, ontkennen we dus... Uh, dat, dat er mensen zijn die minder kunnen. Dat mag je althans niet benoemen. Dan moet je zeggen dat er... Uh, uh, ja, Truijs had een prachtig stuk in de Volkskrant geschreven... over kanjertrainingen. En ik weet niet wat voor... een. Uh, nou, Als iemand leest over een kanjertraining... dan weet je al hoe laat het is. Wat, hoe laat is het dan? <laughs> dan wat gaat het, het niet over mensen die zoveel kunnen, die kanjers zijn. Dan zijn het mensen uh, die op de een of andere manier door de mand vallen... omdat ze iets niet kunnen. Ja, en die geef je dan een kanjetraining. En dan geef je ze alsnog het idee dat ze dan iets kunnen. En wat jij zegt is dat is eigenlijk heel vals. Ja, dat vind ik vals, ja. Is het ook niet zo dat als je zegt... van Nou, luister, je moet het niet hebben over, over, over mensen met mogelijkheden. En wat je ook eigenlijk zegt in dit boek is... Mijn Ramon, van wie je heel veel houdt... die heeft helemaal niet zoveel mogelijkheden. Nee. Maar de gedachte is dan misschien dat op het moment dat jij dat zegt... dat dat, dat, dat dan ook de angst leeft... Ik zeg niet bij jou, maar bij andere mensen van ja. Maar dan hou je dus ook niet van hem als je dat ja, zegt. Dat ja, dat snap ik wel. Maar dat is toch wel een angst die, die de, daarin meespeelt, ja. waarschijnlijk. Dat als je de dingen bij hun naam noemt, dat dat ook liefde uitsluit. Ja, ja nou, zoals we in het begin in het gesprek hebben geconstateerd, dat die ratio en de emotie uh, uh, niet, niet, niet met elkaar uh, door, sporen is dat hier ook het geval? En, en ja, dat heb ik toch ook met dat boek willen aangeven. dat De filosoof en de moeder, dat zijn misschien wel twee verschillende mensen... maar ja, ze zitten toevallig wel allebei in mij. Ja, je hebt ook een stuk geschreven voor de Volkshand. Hè? Dat, was, ja. dat was kort nadat het boek uh, verscheen. Dat ging hier ook over. Ja. Waarin je het ook hierover hebt. Wat voor reacties heb je daarop gekregen? Um, ja, je hebt altijd de vaste briefschrijvers... Um, maar da daarmee bedoel je de mensen die zeggen dat het. Dat dat het niet klopt. Dat het niet klopt. Ja. Uh, maar op internet waren veel meer reacties die, die ook uh, nou, voor mij wel interessant waren. Iemand die vertelde over dat, waar het woord Mongol vandaan kwam. Dat is een interessant verhaal. Ja, waar komt het vandaan? Uh, denkt, van, uh, Mongolië. Ja, maar afgeleid. Uh, Genghis Khan, de grootste Mongoolse leider uit wat zal het zijn, 14e eeuw of zoiets. Uh, die was een beetje een rokkenjager of een beetje, er was een rokkenjager en liet her en der in de wereld kinderen achter. En als zo'n vrouw dan een kind kreeg uh, met scheve oogjes, dan zeiden ze, oh, dat is van die Mongool. Dat vond ik een heel leuk verhaal om te horen. Dat heeft verder niets met. Uh, dat met had dus niet, Nee, te maken. dat had dus niks met het verhaal precies. Maar, maar, dat, maar dat, dat vertelde. Ja, ja, ja. Dat, ik, dat, ja. dat was de reactie. En verder? Uh, nou, moet ik zeggen dat ik ze niet allemaal. Nee, maar nee, maar even de toon daarvan. Begrip of juist niet? Uh, allebei. Uh, nee, de, de, nee ik, ik moet het onderscheid maken. Die, die reacties op dat stuk, die waren begripvol. De reacties die ik ook heb gekregen uh, nadat het boek eruit uh, was gekomen... en ik in het begin een kort radio-interview had... die alleen maar uh, kwamen op, op basis van de titel... een oordeel van de titel zonder het boek gelezen hebben... die waren allemaal negatief. Uh, hoe kun je, en dan gaat het om het begrip, om, om het Hoe kun je dat nou doen? Het is een scheldwoord. Uh -huh. Duidelijk. Hij is 37. Hij ja. woont nog steeds thuis. Ja. Is er ooit een moment geweest dat je dacht, uh, uh, ik, ik zou willen dat hij uh, uh, in een tehuis woont, bijvoorbeeld? En, uh, en niet nee, meer maar ik thuis. Daar moeten we natuurlijk wel aan denken. Want ja, er komt een moment. Er, er komt een moment, ja. Vind je dat lastig? Ja. Ik ga weer terug ook naar het begin, hè, naar die moeder in Amsterdam, ja. die met haar dochter daar woont. Waarvan jij zei: Ja, ik begrijp wel wat ze gedaan heeft. Niet ja. dat, ik het, uh, dat ik het zal doen, maar ik begrijp het wel. Absoluut. Ik want, het want, zeker. want je bent dus ook tot elkaar veroordeeld. Ja. Is dat zo? Ja. ja, zo voel ik dat wel. Waarom voel je dat zo? Uh, ik heb sterk de indruk, ik kan het niet bewijzen. Maar dat geluk van Ramon van mij afhankelijk is. Nou, dat klinkt wel heel erg pathetisch. En, uh, maar dat, dat kun je vergelijken er... met je andere kinderen. Want die wonen allemaal niet meer thuis. Nee, maar die hebben. als je kinderen krijgt... dan wil je ze gelukkig aan de samenleving afleveren. Dat is met die andere gelukt. Ja, je weet nooit wat er nog komt, maar <laughs> dat denk ik. Uh, en dat gaat met Ramon niet lukken. Uh, althans niet zelfstandig. Nee. En... Ja, je vergelijkt het altijd met wat je zelf aan geluk ervaart. En dat heeft toch wel heel erg met zelfstandig kunnen opereren... zelfstandig kunnen nadenken... zelfstandig uh, beslissingen kunnen nemen, te maken. En niet als een kasplantje uh, ja, vegetarisch verder leven. Nou, ja, ik denk dat ik uh, Ramon nog wel iets in die richting kan, kan, kan leveren in zijn leven... Mm. Maar als hij een gezinsvangend huis moet leven. Maar dan weet ik ook weer dan dat uh, lieve luisteraars denken: ja, maar je hebt hele goede huis. Dat geloof ik direct hoor. En uh, dat zal wel de toekomst zijn. Maar uh, als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Wat zouden ze, wat, nee, maar wat zouden ze daar niet? Wat, want kijk, je boek gaat erover dat je, hoe moeilijk het is, hoe moeilijk het is om hem te begrijpen. Ja. Om zijn taal te begrijpen om ja. met jouw taal bij hem binnen te dringen. Ja, nou, in een gezinsvervangend huis daar heb je lieve begeleiders. Maar als er eentje zwanger raakt, dan is, het, is ze weg. Als er eentje gaat verhuizen, is die weg. Als er, uh, uh, als er 65 wordt, of ik weet niet, er zijn tal van... Wat is het verloop onder dat personeel? Dat is gigantisch. Dus echt de kans krijgen om hem helemaal zo te leren kennen... als iemand die uh, hem 37 jaar naast hem staat. Dat lukt niet. Nou goed, dat, dat vraag ik ook helemaal niet hoor. Ik heb er allemaal wel begrip voor. En ze doen echt die begeleiders... Die heb ik geen kwaad woord over. Die doen dat allemaal fantastisch. Um, maar in, in, in, dat, dat is dus één. En omdat hij niet kan praten... is het sowieso lastig om zijn ding duidelijk te maken. Twee is... Hij houdt ervan om op zichzelf te zijn. Hij, heeft geen, hij kan dus moeilijk praten. Hij heeft, hij heeft niks met met z'n allen bij de koffie babbelen. Hij wil graag naar zijn kamertje. Hij wil de Atlas bekijken, de kranten bekijken... en uh, nog zowat van die boeken over uh, allerlei plekken in de wereld. Uh, hij heeft video's uh, en DVDs van de openingsceremonie van de Olympische Spelen vanaf 1992. Ik weet niet hoeveel er dat zijn. Die kijkt hij eens in de zoveel tijd iedere keer weer. Alle, openingsceremonie. Alle openingsceremonies. Alle nou, Maar dat vind ik ook bijvoorbeeld. Dat vind ik ook zo. Dat vind ik ook. Ja, dat vind ik echt. Bijzonder om te lezen in je boek, ook al die, die rituelen, heb je dan ook. Want het gaat ook om dat je probeert dat probeert te snappen. Maar heb je nou enig idee waarom die dan juist alle openingsceremonies van de Olympische Spelen heeft. Uh... ja Verzameld. Dat, dat, dat, dat idee heb ik. Idee. Want het is niet alleen die openingsceremonies van de Olympische Spelen. Het zijn ook alle andere rituelen. Hij kijkt alle begrafenissen van prinses Juliana, Bernhard. Uh, wie is er nou? Klaus. Uh, uh, en trouwerijen. Dit gaat met heel veel tieren, lantijnen en ceremonieel of vertoon gepaard. Hij vindt het prachtig. En hij is verstandelijk gehandicapt. Maar hij is gevoelsmatig niet gehandicapt. Dat betekent A. dat hij in de gaten heeft. waar volwassen mensen, mannen zoals hij. Toch geïnteresseerd naar kunnen kijken. Circus is trouwens ook zoiets. Sport. Ja. Sport. En die openingsceremonie, heel, heel veel uh, vertoon. En uh, waar je niets aan hoeft te begrijpen. Helemaal niets. Nee, want je ziet het en het voltrekt zich. Dat zeg. is het. Ja. ja, want er staat ook een foto uh, hier in, uh, in het boek. Dat is ook wel mooi. Uh, hij staat hier bij een... Uh, bij een kist. Die die aanraakt. Misschien moet jij het even, even, even, even beschrijven. Deze foto. Uh, ja, dat is Ramon uh, bij het overlijden van mijn broer. En uh, hij staat bij de kist. En Ramon kan heel veel van mensen houden. Maar dood is dood. En uh, dat, dat, dat heb ik zelf ook wel erg als hard en confronterend ervaren. Uh, dat hij stapel was op zijn oom. Hoe, uh, wat, hoe uit hij dat, dat die stapel is op iemand? Uh, nou, dat hij zo overheugt als hij komt. En dat als hij er is, dat hij niet van zijn zijde te slaan is. En dat uh, zijn oom alles moet zien wat op dat moment belangrijk voor hem is. Uh, en dan is hij dood. En dan uh, over en sluiten. Dan is het gewoon weg. Dan... is weg. Maar kun je, kun je daar dan een vraag over stellen? Heb je, doe je dat? Ja, want uh, dat gebeurde uh, rond de jaarwisseling. En... Uh, uh, er was een kerstvakantie en daarna moest ik weer in het schrift. Ik, dit, dit boek is ook helemaal gebaseerd op al die schriftjes die ik heb geschreven. Ja, dat moet je even vertellen nog, want dat, daar eindig je ook mee. Hè? Dat ja, is een ja. brief van hem. Hoeveel, hoeveel schriftjes heb jij voorgeschreven? Nou, dat zijn er tegen de 200 inmiddels. 200 schriftjes? Ja, ja. ja ik, ik wilde dat mijn zoon begrepen werd. Uh, dus, en hij kan niet praten, hij kan het zelf niet zeggen. Dus wat bedoel ik? Ik beschrijf alles wat er thuis gebeurt... En uh, dat lezen de begeleiders op school in de school... waar die eerst op zat, zet in elkaar school... en daarna op een dagverblijf. En zij schrijven wat er op een dagverblijf gebeurt. En ik heb dus niet met mijn vingers ge gezogen dit... en ook niet op mijn geheugen blind gevaren, want het geheugen is vuilbaar. Uh, dit is gewoon wat er is gebeurd. Je bent wel onverzettelijk ook echt. Hè? Dus 200 schriftjes en dan... Daar schreef je dus alle notities ja. in over wat hij deed, wat hij zei en, en hoe het ja, wat. En wat me opviel, wat bijzonder was. Ja. En het, en het laatste. maar laatst ook of niet? Ja, ja. ja, het is zelfs zo sterk, het is allemaal heel sterk gereguleerd in onze samenleving op de dag verbleven. En ieder kind heeft maar een de tijd dat een begeleider mag stellen, geven aan zo'n zo cliënt, heet dat, individueel. Ja. En uh, de tijd die Ramon uh, tot zijn beschikking heeft... Die, wordt, die gaat zitten in het schrijven van schriftjes... en in het lezen samen met hem wat zijn moeder heeft geschreven. En heb je nou het idee hè, dat al die schriftjes, 200 schriftjes... dit boek ook, dat het raadsel dat die, dat die is... want dat is die. Dat dat kleiner is geworden of groter... Ja, ik heb sowieso de neiging om te zeggen... Er komen alleen, nee, kom alleen maar meer vragen bij me op. Maar het is ook kleiner geworden. Want ik heb wel rode draden uh, kunnen ontdekken... zoals ik al eerder heb aangegeven. En ik denk, van, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel zo. Maar hij blijft, hij blijft een raadsel. En dat, is, dat, dat raadsel is niet opgelost. Niet fundamenteel opgelost. En ik kan ook niet bewijzen uh, dat ik... Uh, dat ik zijn karakter of zijn identiteit met dit boek heb blootgelegd. Maar ik heb wel geprobeerd mensen aan het denken te zetten... van kijk nou eens, uh, uh, als iemand het zelf niet kan zeggen, wat gebeurt er dan? En is het allemaal wel zo, zoals we in de publieke opinie... en volgens de vele clichés die hier omheen uh, uh, gebezigd worden... Uh, en, en de betekenis daarvan... Uh, klopt dat wel met, uh, met zijn levensverhaal? Nou, lang niet altijd. Als hij, nou, niet. als hij nou stelt, dat, dat als hij naar nou thuis zit, hè? Dat zit hij. Dat zit hij. Zou hij nu de radio aan hebben staan? Ja, ik denk dat de radio thuis aan staat, maar ik, ik denk niet dat hij luistert. Maar hij hoort nu je stem. Ja. En dan? Oh, dan zal hij zeggen, mijn moeder. Ja, zegt hij dan, mijn moeder. Dan zegt hij, mijn moeder. Maar dan denkt hij niet van die zit nu niet hier of. Nee, daar heeft hij geen idee van. Daar heeft hij, dat, dat weet je. Daar heeft hij. Daar heeft nee, ge... ik heb het wel gezegd dat ik uh, naar een kamer ga waar uh, de radio uh, zit. En waar dat ik dan straks op de radio te horen ben. Maar. Hij heeft dat niet meegemaakt. Dus hij kan er ook geen beeld bij oproepen. Hij kan maar, niet via concepten beelden krijgen. Maar ik heb nu hier dit boek. En ik heb hier ook die foto van hem dat hij de krant leest. En hij leest echt onnavolgbaar goed de krant. Maar hij kan niet lezen. Dit boek heeft hij ook gezien. En foto's ja. van hemzelf. Ja. En dan? Nou, mooi. Punt. Maar <laughs> geen idee van dit is een boek, dit is ook... Nee. Al, dat, nee. Dat... nee, vind ik ook heel merkwaardig. Ik ga je tenslotte dit voorleggen. Want dit hebben we nu allemaal gehoord. Je pogingen om hem te begrijpen en, en waarom je hem nog steeds gewoon liefdevol thuis wilt, uh, wilt, uh, wilt hebben. Waarom dat is. Zijn vader die, uh, die heeft iets gezegd en uh, dat heb je als motto opgenomen. Dat heeft de uitgever als motto opgenomen. Ja. ja, maar het staat nee, maar in het jouw staat... boek. Nee, het staat in de, in de tekst ergens. Ja. Maar ik heb het niet bedacht. dat dat Nee, was... ja. nee maar, je moet... ja, maar het is wel jouw boek. Absoluut. Dit is dus, maar beter mee eens. Ja, absoluut. Want het komt uit je tekst. Ja, nee, nee, nee, nee. Maar het is, het is nee, nee, maar een uitspraak nou. van, mijn, van mijn man. Van je man. En heeft de uitgever gedacht: dat moet het motto van het ja. boek worden. Als het gezin de hoeksteen van de samenleving is. kan een Mongool in huis het cement daarvoor leveren. Mee eens? Absoluut. Het, ik, vond het, ik vond het een prachtige uitspraak waar mijn man. Aboe Portan meekwam. Maar waarom is het zo'n mooie uitspraak, vind je? Omdat het ge zo gewerkt heeft, in ons gezin althans. En ik weet dat in andere gezinnen met een verstandelijk gehandicapte... het ook zo werkt. Dus het is niet alleen een particulier verhaal. Uh, wij komen als gezin nog steeds vieren wij de rituelen van het jaar. Wij zijn nog steeds heel erg op Sinterklaas gesteld... en op een aantal andere vaste momenten in het jaar. Die we... En dan haalt niemand van mijn andere kinderen het in zijn hoofd... om te zeggen, ja, ik heb van, de... van het jaar geen zin of zo. Ze doen dat niet alleen omdat het moet, maar omdat het... Ja, vinden ze leuk. Ja, maar oké, okay, dat snap ik. Dat, dat ze dat leuk vinden, dat het allemaal goed. Maar waarom? En omdat dat de samenhorigheid en... Um... En ook het begrip voor uh, mensen uh, die niet die prestatie leveren... wat onze samenleving zo verwacht van een ieder... Uh, van nature bij zich dragen. Uh -huh. Maakt het je ook ontvankelijker voor dingen? Ongetwijfeld. Nee, maar als je bij jezelf te gaten gaat... Wat is nou het meest beslissende als je moet nadenken... over hoe jouw kijk op het leven is veranderd door hem bijvoorbeeld? Hè? En dan bedoel ik niet zo'n viva-antwoord uh, of nee, wat dan ook. En, en, maar, ook nee, niet iets, maar ook iets ja, wat er nu intuïtief in je naar boven ja, komt. Dan wat denk dan? ik toch dat het de waarde van het ritueel is. Ik heb altijd gedacht dat het om de inhoud ging... en dat de verpakking in de prullenmand moest. En ja, maar, heb... ja, dat is wel mooi. Dus het idee dat het om de inhoud van het leven gaat... nee, het ritueel, de handelen, wat dan? Ja, de, de Ramon kan dus absoluut niets begrijpen van waarom mensen in de kerk zitten. Van uh, uh, waarom... Uh, nou, al, al, al die, die, die ceremonies die we het hele jaar waar we ons mee omgeven. Uh, wat, wat de waarde van toespraken is. En hij, kan, hij weet niet eens wat er gezegd wordt. Maar hij kan als geen ander een toespraak aan horen en proost zeggen. En een museum doorlopen. en Terwijl die... Ik weet niet wat hij ervan oppakt, maar... Dat is prachtig. En dan ga je denken: van ja, maar weet ik het dan wel of zo? Begrijp ik wat, wat een schilder heeft willen zeggen met dit schilderij? Of wat er in de krant staat? Of uh, het respect voor een monument. Hij, hij staat voor een Mariabeeld, beeld Ja, zo. mooie foto's en dan maakt hij er goed en er goed brengt. Een salut. Uh, maar, ja, dat heeft hij prins Willem-Alexander zien doen voor het monument op de Dam op 4 uh, mei. En. Dan denk ik, ja, maar wat, wat, wat is dat herdenken meer dan dit? Uh, ja, ik moet natuurlijk uitkijken dat ik niet al te politiek incorrecte uitspraken doe. Ach, maar vooruit. Wat maakt het uit? <laughs> ik durf toch wel te zeggen dat een hoop mensen ja, het om het cere ceremonieel vertoon gaat. En, en misschien dan allerlei andere gedachten in zich laten komen... die op zich niets met 4 mei of met Maria of met weet ik wat te maken hebben... Uh -huh. Uh, en dat is misschien dan wel de waarde. Nee, maar wat, wat, wat wel mooi is wat je zegt, is gewoon die handelingen, de rituelen ja. die je uitvoert en die hij ook uitvoert. Ja. En of je ze nou. En of je ze nou niet snapt of niet. Maar weet je wat nou ook het leuke van dit gesprek is? Je begint te zeggen van hoe rationeel je bent. Dit, dit is volkomen niet. Ja, wel rationeel ja. beredeneerd wat je zegt, maar rationeel is het al helemaal <laughs> niet meer. Oké. Okay. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Ik sprak met uh, Thekla en Ik sprak over haar boek De Mogol. De moeder en de filosoof. En dit was Brans met boeken op Radio 1. Volgende week is hier weer het uh, programma Manjaren. En de week daarna zijn wij weer terug met Twan Geurts. Over rituelen gesproken. Hij heeft een boek geschreven over het uh, katholieke instituut Rolduc. Dat dus over twee weken. Dadelijk in Max overigens een gesprek met... twee dingen van Max, met Herman Wijfels... We zijn bezig met de voorbereiding van vroege vogels. En we gaan nu een LP opzetten. Een splinternieuwe langspeelplaat. Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Vroege vogels bestaat precies een derde deel van een eeuw. 33,3 jaar. Nou en? Wij vieren het vinylen Vroege Vogels jubileum. Zondagochtend van 8 tot 10 vanuit beeld en geluid met... Stekker. Ivo de Wijs, Nico de Haan. Vroege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 Dit is Radio 1.